Jan van der Putten met het NOS Journaal. Onderzoek rond de doodgestoken man in het Oosterpark in Amsterdam... is een verdachte aangehouden. Het is een jongen van 17. Slachtoffer, een man van 33 uit Polen, werd begin maart doodgestoken. De politie denkt dat het een beroving was die uit de hand liep. Onderzocht wordt of er ook een verband was met homo's... die elkaar in het park ontmoeten. Rusland heeft de gijzeling in de school in Beslan in 2004 helemaal verkeerd aangepakt. Dat is de conclusie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tsjetsjense terroristen gijzelden toen honderden mensen. Bij de bestorming door het Russische leger vielen meer dan 300 doden, van wie de helft kinderen. Het Kremlin noemt de uitspraak voor het hof onacceptabel. In Dishoek bij Vlistingen zijn een dode man en een vrouw gevonden. Ze lagen in de bosjes en werden door een voorbijganger gevonden. Volgens de Zeeuwse politie zijn er twee door geweld om het leven gekomen. Door de grote vraag naar huizen stagneert de verkoop... blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Vorig kwartaal werden er 10% meer huizen verkocht... vergeleken met een jaar eerder. Voorgaande kwartalen was de groei 15 tot 20%. Dat komt volgens de makelaars doordat er steeds minder huizen te koop staan. De verdachte die vastzit vanwege de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund sloot zich drie jaar geleden aan bij IS, zegt het Duitse OM. Op dit moment is er geen bewijs dat hij bij de aanslag op de bus betrokken was. NS-topman van Bokstel is verbijsterd over de miljoenen boete die zijn bedrijf moet betalen. Statencredaars Dijksma heeft zowel NS als ProRail een boete van ruim een miljoen euro opgelegd voor slechte prestaties op de hoge snelheidslijn naar België. Van Bokstel zegt dat in overleg met het ministerie ProRail vorig jaar een verbeterprogramma is ingesteld. Een jaar later volgt een boete en dat is niet uit te leggen, zegt de NS-topman.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 Ik kwam thuis en uh, mijn sleutel paste niet. <lacht> Belangrijk detail: ik kwam van een feestje. <lacht> nou heb ik in de loop van mijn leven een aardige bos sleutels opgebouwd. Maar niet één sleutel paste. Ander belangrijk. Detail. Ik had wat gedronken. Op dat feestje. Dat merkte ik toen ik met mijn autosleutel... Mijn huis startte. Kijk vroeger... Als ik er in zo'n geval niet in kon, dan klom ik langs de regenpijp omhoog. In de oorspronkelijke tekst stond als een zwarte piet, maar... We nemen geen enkel risico binnen de gemeente Amsterdam. Klom ik langs de regenpijp omhoog. Maakte als een ebke een zwaantje aan de vlaggenmast. En glipte dan als een sandeman mijn slaapkamer in. Maar nu... Het raam was dicht. Ik denk, nou ja... Dat wordt aanbellen. Maar dan begint het gezeik natuurlijk. Dan gaat mijn vrouw te keer als een Noord-Koreaanse nieuwslezeres. Je hebt gedronken? Ja, dat weet ik zelf ook wel. Ik ben blij dat ik het knopje van de bel kon vinden... Kijk, vroeger, als ik dronken thuis kwam, dan trokken mijn vrouw en ik nog een flesje open. En dan gingen wij praten, Althans, ik. En dan smeden wij woestrijsplannen. Waar natuurlijk nooit ene fuck van kwam. Want we hadden een hypotheekje bij de ABN AMRO. Een of andere gladjacker had ons ooit een stukje vrijheid aangepraat. 25 jaar door die lul gegijzeld. Nu pas begrijp ik de uitdrukking door de bank genomen. Maar wat? ik denk, ik bel aan. Ik bel aan. Nacht. Stilte. Boven in mijn slaapkamer... T -t -t, ...gaat het licht aan. Ik denk, nou... ...ze is thuis. <lacht> het raam wordt opengeschoven... ...en uit mijn slaapkamer... ...komt een kop... ...van een gozer... ...van een jaar of 35. Ik denk, godverdomme, ze hebben een toyboy... Ik denk dat heeft ze snel geregeld. Want we waren net nog op hetzelfde feestje. <lacht> ik zeg. Goedenavond, Toyboy. <lacht> we als ik op de logeerkamer even een boekje ga liggen lezen. <lacht> tot jullie klaar zijn met dat broodnodige handelingen. Kan ik erin? Hij zegt nee. <lacht> ik zeg nee. Hij, zegt, nee. Hij zegt nee. Ik zeg. En waarom kan ik er niet in? Hij zegt. Nou meneer Van Dek. U woont hier niet meer. U bent drie maanden geleden verhuisd. Ik ben de nieuwe eigenaar. Ik denk, kut, daar ken ik hem van. Ik heb met die gozer nog bij die bekakte notaris gezeten. Toen zat hij nog zo te zweten omdat hij net een stukje vrijheid van de Amro had gekregen. Ik denk, ik sta bij mijn oude huis. Ik denk, maar waar woon ik dan wel? <lacht> en zei, Toyboy, heb jij enig idee waar ik moet zijn? Hij zei, nou, ik weet niet het nummer, maar wel de straat. En hij noemt de straat en ik denk, huh? Daar kom ik net vandaan. Daar had ik een housewarming party. Dus ik ben na de housewarming party van mijn nieuwe huis. Ik vind het zelf eigenlijk wel grappig. Ik zeg, sorry, toyboy. Hij zei, dat geeft niet meneer Van dek. Hij zei, maar het is goed dat ik u zie. Maar ik heb nog iets gevonden. Ik ga het even voor u pakken. En het raam ging dicht. En ik hoorde gestommel in een traphuis. En de deur ging open. En daar stond hij. Met een wichtman. Hij zei, ja, die lag op zolder. Die is waarschijnlijk van uw zoon geweest. Ik zei, ja. Dat denk ik ook. Ik durfde niet te zeggen dat het mijn wegman was laat staan dat ik er nog regelmatig in zat ik zeg is het misschien een leuk idee om nog een klein borreltje op jouw nieuwe huis te drinken hij zegt nou ik moet morgen weer vroeg op uh, het is druk druk druk druk ik zeg oh, hier moet ik zeker ik zeg is het anders een leuk idee om nog een klein borreltje op mijn nieuwe huis te drinken hij zegt nou meneer van ik heb de indruk dat u genoeg borreltjes gehad heeft ik ga slapen. rusten. En de deur ging dicht. En daar stond ik. Met een Wegman Bij mijn oude huis. We've been through some. Things together With trunks of memories Still to come We found things to do In stormy weather Long may you Changes have come With your chrome heart shining In the sun Long may you run It was back in Blind River 1962, when I last saw you alive, but we missed that shift on the long decline, long may. Though these changes have come With your chrome heart shining In the sun Long may you run Maybe the beach boys Got you now With those waves Singing Caroline Rolling down that Empty ocean road Get into the surf On time Long may you run have come with your chrome hearts shining in the sun Na die heerlijke conferentie van uh, Joep van Hek uh, was dit natuurlijk uh, een prachtige cover van uh, dit nummer van Neil Young. Long May You Run. En dat uh, uh, oorspronkelijk zou worden uitgebracht op een, LP, een nieuwe LP in 1976, dacht ik, van uh, uh, Crosby, Stills, Nash en Young. Wat niet ging lukken, omdat de heren Crosby en Nash niet beschikbaar waren op dat moment... Zo verscheen er dan wel een plaat van de Stills and Young band. En daar stond dit nummer dus onder andere op van Neil Young. Maar dit was niet Neil Young. Dat had u natuurlijk al lang gehoord. Dit was Niels Lovegren. Een fantastische leuke, hele eenvoudige, akoestische versie van dit prachtige Neil Young liedje. We gaan naar een andere superband. Een band die bestond... Uit George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison en Jeff Lynne. Nou, dan weten uh, de kenners natuurlijk al dat we het hebben over de Traveling yeah, Wilburys. Ja, Wilburys moet ik zeggen. Traveling Wilburys. Last night. She was the queen of them all waren dat. George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan, Jeff Javlin. Dat waren de belangrijkste mensen. En uh, de nummer heette Last Night. zie ja. oh, mm, mm, ZFM luncht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 Nou, dat gaat oh, dus even niet is, door. Is, dat, dat is gaat, jammer. Dat dus, gaat dus even oh. niet door. Weet je het zeker? Ja, ik hoor piep, piep, piep. Dus uh, ze hebben opgehangen, hoor maar. Hier. O oh, jee, nou ga ik er weer opnieuw bellen. Ja, dan moet je me even weer opnieuw bellen, hè. Die, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Pot ja, ja. voor je door, die nou. hangt er dan ook op. Dat doe je toch niet. <laughs> je dus, je wel weet wel nooit wat er misgaat, hè? Nee, je weet nooit wat er misgaat. Nou, we gaan even opnieuw bellen. Oh, dan ga ik een verkeerd nummer bellen. Ik heb Floortje weer hoor, ze zit weer aan het... Goed zo, het, eh, goed zo. Ze is er weer hoor, <laughs> jawel. We hebben er weer gevonden. <laughs> ben je daar ja, Floortje? <laughs> ja, ik ben er. De verbinding viel even weg. Dus ja, ja. Gelukkig ben ik er weer. Dus gelukkig, ik er goed zo. Het, uh, via de telefoon, maar uh, <laughs> daar ben ik. <laughs> Helemaal mooi. Floortje, jij had uh, voor deze week een hele leuke vacature. Ja. Op een, want, voor een gezellige uh, dag. <laughs> Ja, er wordt gezocht naar, naar jonge vrijwilligers die willen helpen tijdens de Koningsdag. Ja. En uh, ja, dat is gewoon een hele leuke um, mogelijkheid om je, om je in te kunnen zetten tijdens Koningsdag in voor De meesten kennen het wel, de, de Koningsspelen. Dus alle leuke spellen voor kinderen worden dan georganiseerd op 27 april. Dat is in het centrum, uh, bedoel je? In het centrum ja. van dorp? Ja. Ja, klopt. En dan... Uh, ...worden de vrijwilligers gezocht... ...het liefst vanaf 16 jaar... ...maar als je iets jonger bent dan 16 jaar... ...maar wel van jezelf denkt... ...dit kan ik heel goed... ...dan mag je ook contact opnemen. Oké. Okay. Het gaat dan om de begeleiding van de spellen... ...die er dan worden uitgezet. En het wordt heel goed georganiseerd elk jaar. En het leuke is ook dat je doordraait... ...dus je staat niet de hele dag bij hetzelfde spel. Maar je wordt elke keer weer op een ander onderdeel gezet. En het is een heel leuk team... ...van vrijwilligers met goede aansturing. En um, ze ook, uh, organiseren ze altijd in mei weer een moment... ...om met z'n allen weer even uh, een leuke avond te hebben met elkaar. Um, en uh, er wordt een lunch verzorgd voor alle, voor alle helpers. Ja. En je krijgt ook een kleine financiële vergoeding. Dus dat is ook altijd leuk. Nou, hartstikke leuk. Dat, uh, dat, daar zullen ze helemaal dol op zijn. Eh? Ja. <laughs> maar het is natuurlijk sowieso dankbaar. Hè? Je bent die kinderen allemaal blij aan het maken. Dus... Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ja. Zeg, en hoe kunnen ze contact opnemen, de kinderen die uh, zeggen van... nou, dat, dat lijkt me nou eens leuk om te doen. Een paar jaar terug kroop ik zelf nog over die opblaasdingen, maar nu kan ik helpen. Ja. <laughs> precies. Nou, ja. ze kunnen mij uh, telefonisch bereiken op het nummer 06-363-00809. Ja. 363 ja. 00809. ja? Uh, en ze kunnen mij e-mailen, dat is op f.valk. Ja, plus.standvoort.nl. Oké. Okay. En dan, dan breng ik ze in contact met uh, de organisator van, uh, van het evenement. En uh, via de telefoon kan je ook altijd een appje sturen. Uh, oh, oké. Okay. Als je het spannend vindt om te bellen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Goed zo. Nou, ik heb het ook ja. even allemaal genoteerd. Want heel dit goed. stond niet echt op de VIP-site, wat je nu allemaal nog erbij vertelt. Het was maar een heel kort oh. berichtje. Dus dan... Het staat er wel bij hoor. Oh, nou ik kon het niet lezen. Oké. Okay. Oh, okay. Nou goed. Je moet dus een bril kopen, Dolly, dan kan je het lezen. Je moet gewoon een bril kopen. Er stonden kopen. allemaal stippeltjes, ja? Oh. Ja. Oh, nou, dan, uh, is, uh, Ik heb hem nu in ieder geval volledig voor me. Dus mocht, mocht, Oké, okay, nou, nou dan ga ik, uh, ik nog even. er zijn, dan uh, laat het weten en dan kijk ik even of er iets mis is. Is goed, is goed. Want het zou makkelijker zijn, dan kan ik hem gewoon uh, kopiëren en plaatsen. Ja. ja. Maar goed, uh, Floortje, ik wens je ontzettend veel succes. Ik hoop dat heel veel jongeren uh, komen helpen. En, uh, ja. en uh, genieten van het zakcentje de leuke avond. En uh, vooral natuurlijk van het plezier van de kinderen op Koningsdag. Precies, He? helemaal goed. Zo is het. Nou, bedankt okay. voor, je, voor je inbreng vandaag. Jullie ook heel erg bedankt. Ja, graag gedaan hoor. Okay. Hé hey Floortje, tot gauw weer. Dank je. Doeg, doeg. Bye. Dag. Doei. van Paul McCartney en Wings van het album uh, Wings at the Speed of Sound. Jawel, het uh, nee, is uh, ja, dus weer tijd. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dan volgt nu een update van het regionale nieuws van 13 april 2017... Zojuist is bekendgemaakt dat na een goed gesprek met de Zandvoortse gemeente... de populaire kofferbakmarkten op het Gasthuisplein vanaf mei weer gaan plaatsvinden. 23 april is er ook één, dan is de eerste. Maar die eerste rommelmarkt of kofferbakmarkt zal plaatsvinden op parkeerterrein P-Zuid... tijdens het Vintage het Zandvoort evenement. En voor een verkoopplek kunt u contact opnemen met www onair-events.nl Een hert moest dinsdagavond met schoten uit haar lijden worden verlost... na een aanrijding op de zeeweg bij Overveen. Even voor half elf raakte een automobilist het hert. Het dier bleef gewond in de struiken van de middenberm zitten. De automobilist raakte niet gewond... want zijn wagen was echter dermate beschadigd... dat een bergingsbedrijf hem heeft opgehaald. Vanwege de twee schoten om het hert af te maken... was de zeeweg tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De gemeente Zandvoort werkt aan een nieuw bestemmingsplan... plan, sorry. Er <lacht> is tegenwoordig zoveel in het Engels. Je gaat al automatisch... Uh... <lacht> Ik begin even opnieuw. De gemeente Zandvoort werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het centrum. Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan wordt geïnventariseerd welk gebruik en welke bebouwing in het plangebied aanwezig is. Omgevingsdienst Eimond gaat deze inventarisatie uitvoeren in de periode van 17 april tot en met 4 mei. De explosieve opruimingsdienst heeft... Waarom gaat die niet gewoon omhoog? Omdat ik naar de verkeerde kant scroll... De explosieve opruimingsdienst heeft woensdag rond 1 uur in een weiland bij Vijf Huizen een explosief tot ontploffing gebracht. Gistermorgen rond kwart over 7 ontdekte een voorbijganger dat een kap van een pinautomaat aan de Iserinkweg verwijderd was en er een draad uit de automaat stak. Door de politie is de omgeving onmiddellijk afgezet en zijn een aantal woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. De bewoners konden omstreeks half 1 weer terug naar huis. Forensische opsporing van de politie heeft bij de Geldautomaat onderzoek gedaan... en de recherche onderzoekt de zaak verder. De politie komt graag in contact met mensen die vannacht... of de afgelopen dagen in de omgeving iets verdachts gezien hebben of gehoord. Belt u dan alstublieft met 0900 8844. Rob Hermans, bevelvoerder van... Het brandweerkorps Zandvoort gaat de brandweer na 37 jaar dienst verlaten. Rob was werkzaam binnen ploegcentrum. Afgelopen zondag draaide Rob zijn laatste piketweekend. Speciaal voor hem was er die avond om 8 uur een autobrand in scène gezet. Rob wist echter van niets en kroop nadat er een spoedmelding kwam... over een autobrand direct in zijn rol als bevelvoerder... Samen met zijn zoon Paul, die ook werkzaam is binnen het korps... spoedde zij zich naar de Duinstraat... om vanaf daar met de TS3330 uit te rukken... naar de kazerne in Noord. Ter plaatse zag Rob dat dit alles in scène was gezet. En hierop heeft hij zelf de slang gepakt... en heeft zijn laatste brand hiermee geblust. Na de blussing heeft hij met collega's, oud-collega's... zijn partner, kinderen en kleinkind taart gegeten in de kantine.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 en er waait een matige en aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Vierd en zaakvoort. Het liedje van de zaakvoort.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 President to use his rule He got power, but it seems He's a tool So these are wasted words only wasted words But oh Lord, let the good times come Where's the end of the fight for freedom? no ja ja dat was nog eens gevoelig de motions waren dat u ze nog dames en heren ja ja de motions met eh, toen de tijd met eh, Robbie van Leeuwen nog Siep Warner Zat erin, Henk Smitkamp zat erin. En uh, natuurlijk de zanger Rudy Bennett. En die laatste is nog steeds actief. Ja, Robbie van Leeuwen niet meer zo erg, geloof ik. The Motions was een van de, ja, eigenlijk een van de bekende Haagse Nederbeat-bands. He, samen mm. met de Goldenerings en de Heeks <laughs> de, de Q65. Allemaal uit De Haag, hè, weet je wel. Ja, dat is toen Beatstap nummer 1 in Nederland. Ja, wat we nu met Volendam uh, hebben, zeg maar. Nou, dat was in Den Haag wel even groter, hoor. Want ja. Den Haag barstte. Het was eigenlijk een beetje competitie tussen. Toen de tijd een beetje ja. tussen, tussen, tussen ha Den Haag, Amsterdam. Amsterdam en Harlem. Wel... is dat zo? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Amsterdam, maar Amsterdam delft het de toch wel een beetje in het onderspit tegen de Agenese, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En Harlem uh, telde ook aardig mee, hoor. Want we hadden toen best in die 60s, in die periode. Uh, best wel hele mooie Haarlemse bands uh, die uh, ook behoorlijk aan uh, aan aan uh, ja aan de Wecht uh, ja dat zou ja. ik zeggen ja. onder andere Exception natuurlijk ja. en uh, ja. The Sense of Humor en, uh, en Rob Rophoeken uiteraard Rophoeken rhythm and blues Group en nog leuk. veel meer van dat fries maar leuk, dit leuk. waren dus de motions ja. uit de Haag erg mooi erg mooi, hè. ja ik ja. vond het ook wel leuk hoor ja ze plaats achter de deuren ja pagina ja. ja. hier <laughs> Ja. Uit zo'n plaatsje achter de der. Ja, taartje uit <laughs> uh, de der. Dus. <laughs> Goed, maar ja, mooie uitspraak van George Kooymans... in die documentaire over de vreemde kostgangers. Hey? Ja, je bent ja, pas ja. echt kapot als je een tuintje op je berg hebt. <laughs> <laughs> Dat waren nog eens tijden, jongens. Ja, ja, ja. Dat was nog eens leuk. Ja. Dit zijn Simon en Garfunkel. A simple, desultory Philippic... or how I was Lyndon Johnson into submission. Precies. I was Union Jacked, Kerouac, John Birch, stop and search, Rolling Stone and Beetle till I'm blind. I've been iron randed, nearly branded, communist cause I'm left-handed. That's the hand I use. Well never mind. I've been Walt Disney, Diz Disley, John Lennon, Krishna Menon, Walter Brennan, punched out Cassius Clay. I have heard the truth from Lenny Bruce And all my wealth won't find me help So I smoke a pint of tea day. I knew a man, his brain's so small He couldn't think nothing at all He's not the same as you and me doesn't dig for poetry So unhip that when you say Dylan, he thinks you're talking about Dylan Thomas, whoever he is. Man ain't got no culture, but it's all right, Ma. It's just something I learned over in England. I've been James Joyce, Rolls Royce, Mick Jagger, Silver Jaggard. Andy Waho, oh, Won't you please come home? In, mother, father, aunt, and uncle Tom Wilson, Art Garfunkel Barry Corsbell's Mother's on the phone When in London, do as I do Find yourself a friendly haiku Go to sleep for 10 or 15 years Ja, <laughs> te laat. Oké, okay. het was niet Simon en Garfunkel natuurlijk, maar het was pas Simon in zijn uppie, uppie Maar gelukkig noemde die Garfunkel nog wel even, dus had ik wel gelijk. Een simpel desultory philippic heette het... Uh... Het uh, ik heb het uh, een tijdje geleden vaak met u over gehad over de Golden Years of Dutch Pop Music. Die fantastische serie cd's over de nederpop in de jaren 60, 70. En uh, er zijn weer nieuwe delen uh, verschenen, onder andere, uh, van Jan Akkerman. Uh, met uh, solo-stukken. Stukken van Brainbox en van Johnny and the Cellar Rockets. En nog veel meer. En de Hunters natuurlijk. Verder van groep 1850. Ook dat is zo zo'n band uit de jaren 60. Uh, waar dan een uh, verhaal van is gekomen. Maar er is ook Sixties Nuggets. En dat is een verzamelaar. Het zijn allemaal verzamelaars natuurlijk. Maar dit is van de various artists, om het zo maar te zeggen. Het is een verzameling met ontzettende uh, platen, leuke platen... waarvan je eigenlijk niet meer weet dat ze nog bestaan. Ja, dat, uh, van die dingen die... Go, van die guilty pleasures, of hoe moet je dat noemen... Uh, nou ja, uh, ik ga het er nu er één laten horen. En uh, dat is een heel uh, leuk initiatief. Want dat was namelijk Boudewijn de Groot... die in het Engels ging zingen. Ja. Hij had genoeg van zijn even een tijdje van zijn Nederlands gedoe en hij ging in het Engels zingen met een band die heette The Tower. Ja, dat is leuk hoor. En dat klonk zo. De nummer heet Captain Decker. ...met Zonneveld te spreken een bevlieging van de zeer tijdelijke aard. Ik weet daar niet meer precies, ik probeer het wel even gauw te vinden... ...maar ik weet niet meer precies wie de verder nog in die band zaten... ...maar in ieder geval wij de Groot was de liedzanger... ...en de ritmegitarist en zo en zong dus in het Engels... Nadat nou hij een vrij onzalig album had gemaakt. Dat heette Sabbat. En uh, toen heeft hij dit nog een tijdje gedaan. Ook dit werd geen uh, ontzettend groot succes. En uh, toen ging hij maar weer terug naar waar hij zo goed in was. Namelijk het zingen van mooie teksten. goede teksten met goede muziek. En kwam dus het album Hoe Sterk is de eenzame fietser uit. Ja, en dat... Uh... En zo is hij maar weer op die tour doorgegaan. En dat was heel verstandig. Tegenwoordig dus uh, actief met uh, de Vreemde Kostgangers. En uh, ook dat is een fantastisch project... samen met Koimans en vrienden. Uh, Kijk of ik er nog even gauw iets van kan vinden van die gasten. En misschien wel leuk om dat nog even te draaien. Uh, maar nu een andere band uit die tijd. Um, ook uit Amsterdam kwamen ze. En dat is ook een beetje uit die periode van... Nou ja, we zeggen die bandjes waar je nou ja, nu nog denkt van... Goh, heb dat ooit bestaan? Jawel. Ze hadden een hele grote hit met het nummer Nightingale. En uh, dit is er ook een van George Cash. Nummer heet Thanks for the Love. Het is echt zo'n zo album met, met allemaal uh, vergeten dingen. En de hilltops en zo Hakes en de heeks. Wat meer van dat soort feiten. Dit was George Cash. En nog een uh, detail van dit alles is uh, dat het uh, geheel geproduceerd is door uh, Adje Bouwman. En Adje Bouwman, uh, dat was natuurlijk uh, toen de tijd een, een uh, meneer van Radio Veronica... die uh, ook uh, nou ja, technicus was bij Radio Veronica en ook later platen ging produceren. Dus nou, leuk dan. George Cash. En dit zijn die vreemde kostgangers. De roeiboot en ik. Neem de roeiboot naar Maastricht en tocht van maanden op de maan. Sluizen open, sluizen dicht, alle tijd zijn eigen baas. Kijk daar de Bloevestein op, heel in de verte. Mama, maag ik, mama schreef. Mama, maag ik, mama schreef. De mooiste stad bij ochtendlicht. en loeit een koe in de rij. Ze staart je wezenloos aan. Als je weer terugkomt, staat ze nog. En je hebt nog dagen te gaan. Je moet iets doen naar je pensioen, je moet iets doen naar je pensioen. Anders vallen je ogen Maar maak dan roei toch naar Maastricht. Op de linkeroever staat een boer, hij rookt een pijp zoals het hoort. Hij zwaait en kijkt je zwijgen na, en ploegt aan onverstoorbaar woord. Onze tocht, de boden ik bezwoeren voort. De dagen glijden trafelbij, na na maanden na maand, oh, mama, mama, ik naar, mama, mama, mama, ik naar, mama, mama, naar, De mooiste stad bij hoogte leert. Nou, een roeiboot vind ik een beetje veel gezegd, maar uh, ik doe het wel met de trein volgende week. Maar Maastricht is wel een mooie stad. Ook weer ochtendlicht. Dus ik ga dat eens even bekijken. Dus volgende week, een paar dagjes. Maastricht ook lekker, gewoon gezellig. Even eruit. Zo. Ja, dat lijkt me beter. Want het hele nummer duurt zes minuten en daar heb ik geen eens aan een tijd meer voor. Hey. Het is alweer klaar voor vandaag, het is alweer gebeurd Ja, ja. Bart 58-49, ik ga er maar aan staan Komt een buitenadem sidekick aan, Hol, om nog even gedachten te zeggen nou, ik wens u een fijn weekend. We gaan eruit. Dit was uh, Zandvoort Lunch van deze week. Of, dinsdag ben ik er niet, helaas. En, uh, maar volgende week, donderdag, weer wel. Dus uh, bedankt voor het luisteren. Dag allemaal! Dag, fijn weekend. Maar fijne paas. Ja, zelden. is